Yeah. het is beter te sterven voor een doel, dan te leven voor iets wat uiteindelijk jouw dood zal betekenen. Iedereen doet zijn ding, en iedereen is evenwaardig. Maar sommige mensen hebben nu eenmaal geen keuze, en wat zij denken, wat ze moeten doen. Wat zou er gebeuren als gij zet realiseren dat je rechtstreeks verantwoordelijk zijt voor alle ellende op de wereld, want je staat werkelijk in het morele. De keuze is helder of geleefd om te helpen of geleefd om te sterven. Er is geen verplichting, ge moet het echt wel willen, want hij in het morele is bereid even te stoppen met chillen. Niet iedereen wil van deze wereld een betere plaats maken, sommigen sluiten liever de ogen terwijl ze haat praten. Geld verslaafd is de wereld en oer ze graait blij, maar ik smokkel tenminste geen cocaïne gelijk flight keer, Ach ik wijs niet met mijn vinger, ik neem enkel waar. En sommige dingen die ik doe voor u zijn altijd onzichtbaar Hier en daar probeer ik om uw leven te verbeteren Maar er zijn er zoveel die het morele trachten te negeren Maar ik neem al de problemen van de wereld als ik stap En draag ze op mijn schouders in mijn rugzak Ik leg mij de hoogste morele standaard op die er is Want enkel zo kan ik de mensen helpen met deze shit En het is misschien een enge gedachte dat ik roep Maar dit is waar hiphop werkelijk naartoe moet Ik zorg ervoor dat mijn willen een universele wet wordt Maar soms lijkt het zoals een vlagplaats op een werktop. Het is het moeilijkste gast, goed u voor dit leven Maar toch, de glimlach komt wel als ge zijt gezeten Ik kijk rond naar wat ik zie en zet het vervolgens op prime Als iedereen zo handelt zoals jij, hoe zou de wereld zijn? Een negatief antwoord is het leven dat ik niet zou kunnen leiden Een positief antwoord is het moeilijkst om te bereiken Het morele bereikt niet door wetten en orde Groepen hij die het echt wil, staat werkelijk In het rijk der doelen als het morele op zich Beschouwt als zijn wetten Daarbij liefde is hij naar het paradijs onderweg. Mijn speciale gave is om in het geestelijke te zijn. Als ik dit niet cultiveer, gaat het in tegen de mensheid. Ik neem al de problemen van de wereld als ik stap, en draag ze op mijn schouders in mijn rugzak.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 pijnlijk om iedereen te horen praten over hun probleem en nu te realiseren van yo ik heb er geen en hoe kan ik het beter u kunt niets voor die mensen doen behalve ze troosten maar dat is nooit genoeg dus ik zet het hoogste doel voor mezelf in moreel model want stilzitten is van nature onmogelijk uit moet moreel. verwoord het als ik doe ons werk maar ik leef het wel en negeer het niet zoals de kerk ik voel me slecht als ik soms toegeef aan mijn driften omdat ik het altijd als zwakheid van mezelf zal ondervinden onze grootste pijnen doen we onszelf aan want de criminelen is te zwak om in het morele te kunnen staan Misschien komt de tijd eraan Dat de mens meeleeft met de anderen En dat ze hun moraliteit zien als de werkelijke macht Ondertussen neem ik wel de problemen van de wereld Als ik stap en sleep ze allemaal mee In mijn rugstap Ik leg mij de hoogste morele standaard op Die er is, Van enkel zo kan ik de mensen helpen Met deze shit En het is misschien een enge gedachte dat ik roep Maar dit is waar hiphop werkelijk naartoe moet Ik leg mij de hoogste morele standaard op Die er is, want enkel zo kan ik de mensen helpen Met deze shit en het is misschien een enge gedachte dat ik roep. Maar dit is waar hiphop werkelijk naartoe moet. Yeah, Door tijd dat hiphoppers hip-hop gaan zien als doel op zich. En niet als een middel. Waardoor zij als individu beter worden. Net zoals de tijd wordt dat mensen het morele nastreven als doel en niet als middel. He, Immanuel, kant op in dit shit.